8 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De politie heeft deze week drie minderjarige jongens aangehouden... die ervan worden verdacht dat ze de mogelijke pesters van Marwan hebben mishandeld. Marwan overleed maandag thuis in Hilversum, mogelijk door zelfmoord. Op sociale media gingen filmpjes rond waarin te zien was dat de jongen werd gepest. Het zijn drie jongens uit die filmpjes die zijn aangevallen. Ze liepen daarbij licht letsel op. Volgens het atoomenergieagentschap houdt Iran zich nog steeds aan de afspraken uit het atoomakkoord. Uit een vertrouwelijk tussenrapport, dat is ingezien door persbureau EP, blijkt dat het land niet meer uranium verrijkt dan is toegestaan en inspecteurs van het agentschap krijgen nog altijd volledige toegang tot Iraanse nucleaire faciliteiten. En daarmee volgt Iran de regels van het akkoord uit 2015. In ruil daarvoor werden economische sancties tegen het land opgeheven. Ruim een jaar geleden stapte de VS uit het akkoord... en sindsdien lopen de spanningen tussen Iran en de VS op. Iran wil met de overgebleven landen volgende maand een nieuw akkoord sluiten. Anders dreigt Iran de productie van verrijkt uranium wel te verhogen. In Soedan heeft het leger acties aangekondigd... tegen demonstranten voor een burgerregering... die al weken demonstreren. Ook is de Arabische nieuwszender Al Jazeera verboden... De militairen zetten vorige maand dictator Bashir af. Er zou een overgangsraad komen, maar de militairen lijken nu toch uit op de macht. En de anti-islambeweging Pegida mag zondag niet demonstreren... bij de al furkan moskee in Eindhoven. De gemeente zegt dat de veiligheid niet kan worden gegarandeerd. Afgelopen weekenden was er ook een demonstratie en die liep uit de hand. Zo'n honderd mensen hebben vanmiddag in Eindhoven actie gevoerd tegen Pegida. Het weer. Het blijft droog. Vannacht wordt het een graad of 12, Morgen ook droog en vrij zonnig. Temperaturen dan van 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bakker van de ANWB. Er staan geen files. 146.571 scheldtweets met het woord kanker in 2018. Doe eens lief. Dank je wel.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 le cas de retour était sache de retour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 thunder a young gun with a quick thunder Just a young gun with a feel thunder Just a young gun with a thunder thunder Just a young gun with a quick thunder Just a young thunder with a thunder thunder thunder a young thunder with a thunder thunder thunder a young thunder with a a young with a a young with a young girl. <laughs> www.zfmzandvoort.nl ZFM Can you? Mm -hmm.